de staatssteun en banken in nood niet wist waar ze mee bezig was. Hij had het over een onsamenhangend patroon. Volgens hem is de ING veel harder aangepakt dan banken van vergelijkbare grootte en is niet duidelijk waarom Koes dat heeft gedaan.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 You pick and choose away. Richard Grey remix Ik heb jouw weekend of jouw geopend See it in the house Mijn naam is DJJK en voor je dan Twee spannende nieuwtjes See it En ja, je het in de house, dat betekent maar één ding Want wat hebben wij vanavond allemaal in de show? Nou, een bomvol programma Onder meer gaan we eventjes kijken Wat eten nieuwtjes vandaag gaan brengen Ik heb namelijk een nieuwtje over Dirty Dutch Blackout De complete line-up Heb ik hier voor je klaarstaan dan, oud en nieuw, het zit er alweer aan te komen. Het gaat ook zo snel. En we gaan gooien. Hoe dat zit? Nou ja, gewoon even lekker blijven luisteren. En ja, dan hebben we ook nog een leuk feestje. Expo Star. Straks meer daarover. En, ja, Armin van Buren. Hij gaan we doen met 3FM. Wil je weten wat hij gaat doen? Dan zou ik zeer zeker blijven luisteren. Naar nou, jou zie je het op CWM Samford. De tweede uur staat vanavond in het teken van... Een DJ-mix. En welke DJ-mix dat is, dat hoor je straks. En wat je ook straks gaat horen... Rond die klok van 10 voor 10. Natuurlijk onze enige echte. Zie je tardigheid. Welke feestjes zijn het bezoeken waard dit weekend? Welk feestje moet je zijn geweest om maandag bij de koffieapparaat weer mee te kunnen praten? Ik zou zeggen, hou gewoon lekker hier. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. Wat heb ik voor je klaarstaan? Nou ja, je zegt basement jacks en metropoolorkest. Gooi dat samen in de blender en dan krijg je een hele gave mix. Namelijk raindrops. Ik hoop dat de regendruppels hier in zand worden uitblijven. Maar met deze gave plaat moet het nog aan zo lukken. Miljoen op jou 106 zes 9 Basement Jacks versus Metropool Orkest. <tied> In de Jacks Club Booty en Bootylegs, daar houden we hier, bij. zien natuurlijk altijd van En ja, dan door naar het eerste nieuwtje vanavond Dirty Dutch, de complete line-up, ik heb hem hier voor je klaarstaan. Ben je erbij? Nou ja, dan heb ik goed nieuws voor je, want die line-up die is waanzinnig Ja, op 17 november 2011 dient de Amsterdamse Rai voor de vierde keer op rij alweer Het platform voor het jaarlijkse Dirty Dutch spektakel na drie uitverkochte edities zal deze vierde editie nog magischer zijn. Bereid je vol op een reeks van gerespecteerde en verrassende internationale artiesten. Muziekstijlen als house, techno, pop, electro en alles daartussenin. Verdeeld over maar liefst drie verschillende zalen. En dat allemaal in de befaamde Dirty Dutch mashup. Naast Dirty Dutch ambassadeur Chucky schittert onder andere ook. Special guest, een luke die onlangs uh, de hit Natural Disaster Futuring Example scoorde. En nu ook grote internationale support krijgt met de track Who's Wearing the Cap. Een samenwerking met Sander van Doorn. En ja, voor de luisteraars. Ik heb hem natuurlijk hier ook al klaarstaan, dus die komt ook dit uur nog zeker voorbij. Verder introduceert Dirty Dutch Knife Party. Deze act bestaat uit twee van de drie Pendulum members die hiermee iets totaal nieuws lanceren waar Dirty Dutch in Nederland de primeur van heeft. Reverend van, DM, van Run DMC, een van de grootste hiphop liggende aller alle tijden, zal als gast MC optreden. Dus ja, dat gaat uh, echt wel beloven. Nou ja, dan heb ik hier de line-up Area 1, de Dirty Dutch Music, met eenmaal minder dan Chucky. Layback Luke, Sunny James en Ryan Marciano. Knife Party, Reverend en DJ Ruckus in een DJ set. Dan hebben we Gregory Klossman, Beta Tracks, Glow in the Dark, Silvio Iconum, Okomo, Mitchell Niemeyer en MCG. Dan hebben we de tweede area, dat is het Amazone project... ...met Riva Star, Mystic Soul... ...Krager Alto Life, Gennaro en Villa... ...Tom Piet Bandit en Jason Shea. Michael Mendoza, de Firebeats en de MC van deze zaal is MC Roga. Dan hebben we de derde zaal, dat is de Yours Truly zaal met de Flexigen SF, Hydro Boys, uh, Reverse en Atje, oftewel de Slodderfoss Gang. Dan hebben we Shaak en de Gang, uh, Vis, uh, Kresse... FSCREEN, FUTURING, MC, FIT en SP. Ja, tickets zijn verkrijgbaar via www.dirty-dutch.com of de facebook.com slash Dirty Dutch Music. En ik zou er snel bij zijn wat deze laatste tickets, ik verwacht nu de line-up bekend is geworden, dat ze erg snel gaan. En wij gaan snel door naar lekkere muziek. En dat doen we met deze... Heerlijke bootleg van de sick individuals, namelijk uh, Fits en de Tantrums. Hij is verslavend lekker. Money grabber! Misschien wat voor de heren van het Occupy. Dit is See It op jouw 106.9. 104.5. En heb je ons ook al op de televisie ontdekt? De digitale televisie. Ook daar zijn wij. Laat en kleer te horen. Tot aan 11 uur. Is dit jouw zie It op en support You wanna boogie? in de David Jones remix En ervoor natuurlijk Fit in the Triumphs, Trumps The money in de Sick Individuals Bootleg Hier bij jou zie je het op jouw je stand En door naar zo'n lekker nieuwtje Want ja, oud en nieuw Het staat sneller voor de deur dan je denkt En ja, die kaarten voor al die hete feestjes Die gaan snel, dus Ik heb hier alvast eentje erbij gepakt Die zeker in je agenda kunt zetten van Gezellig Ja, oud en nieuw voor de grootste apenbende ooit want na de keihard uitverkochte editie van vorig jaar neemt Apelkooi het westergasterrein weer compleet over tijdens de jaarwisseling. Een oud en nieuw om niet meer te vergeten. Een dikke line-up, groots decor en een knallend 12 uur moment in maar liefst drie zalen. Deze keer mogen alle gala jurken en kostuums in de kast blijven hangen en mag je op 31 december je lijf in de vuilniszak stoppen, want het thema is apenzooi, dat wordt geheid een bende. Smijten met je ouwe zooi, touw klauteren en keiert met de voetjes van de vloer. Het transformatorhuis wordt een hossende bende met een van de dikste live acts van dit moment, Mason. Dit duo synchroniseert alle geluiden met lichten en visuals wat hun livesets bijzonder indrukwekkend maakt. Sounds of Stereo is bekend van het label Electrolove Records. Deze harde bazen hebben op I Love Techno gestaan en zijn een geliefde electroact. Nobody Beats The Drum zorgen voor een speciale apen dj set En Wannabe A Star en Dirtcaps maken de programmering van transformatorhuis compleet. De Westerunie wordt een zaal voor de echte house, Tech House en techno-apen. De Spaanse Edu Inbenon zal voor warme, melodieuze en spannende house zorgen. Edu heeft een meesterhit Al Beile Aleman en is bekend om zijn remix Crystallized van The XX. Het duo Homework is vooruitstrevend en staat garant voor dikke platen. Tetaro en Basement Sound System, die als geen ander weten hoe ze elke apenkooi-editie met een pomp beats de apenhanden in de lucht kunnen krijgen. Rude de Alex, ook wel bekend als Ruby Wax, is al vanaf de allereerste apenkooi bij en zal net als op Koningin de Dag en Open Air de zaal opwarmen met zijn heerlijke sound. Dan in de westerliefde kan je dansen op een VDJ-Rude. Die het publiek tot gekte brengt. Afgelopen zomer zorgt hij voor een magische sit-down bij de vage stage op Solar. En ook staat Cinnamon in de Westerliefde te knallen met een mix van hip-hop, house en dub. De meisjes zonder smaak zullen de mannen op hol brengen en de dames aan het dansen. En dan heeft Apelkooi nog het meest idiote duo avond, Meester Moeilijk en Johnny Disco. Bekend van Shoeless, Lowlands en 24 uur tent. En de vorige editie van Apelkooi natuurlijk. 2012 gaat Apelkooi samen met alle apen het nieuwjaars modderbad induiken. Verwacht een ratje toe van gekke acts en wanorde van attributen, Rare hoekjes en vooral heel veel gezellige chaos. Ja en wie niet komt, dat is, die is gek, dat uh, zegt al het organisatie. Tickets ze zijn te kopen via Paylogic en alle Primera winkels ja, wat is apekooi nou eigenlijk? Ja Apenkooi, je kent het misschien nog van vroeger, van de, de basisschooljaren dat het spel apekooi altijd het hoogtepunt van de gymlessen was. De spanning die in de jonge jaren wordt beleefd overkomt het publiek op apekooi opnieuw. Apenkooi wordt natuurlijk niet echt gespeeld, maar het vrije van deze avond. Niks moet, alles mag. Je kunt gewoon lekker je, je gympies aantrekken, lekker sportief. Als je maar geniet. Dat is het belangrijkste streven van deze avond. Gaan we door naar lekkere muziek. En dat heb ik voor jullie met de nieuwe van Chocolate Puma en Gregor Salto. Trakito de Ron. Dit is je het met straks rond de klop van 10 voor 10. De See It Party Guide. En ik zeg het hier alvast: het tweede uur een hele lekkere mix. Hier speciaal voor DJ Ramonski. Chocolate Puma en Gregor Salto. Smash, Het eigen label van Leebek Luke. De nieuwe trek van Leebek Luke en Sander van Doorn. Who's wearing the cap? En ja, dat gaat gewoon heel simpel. Over één van de twee heren droeg een petje en ze maakt een foto en die plaatsen ze, plaatsen ze op Twitter met de vraag Who's wearing the cap? Omdat Sander van Doorn nogal eens door elkaar wordt gehaald met Leebek Luke. Hoe haal je ze door elkaar? Zeggen we dan? En ja, een, het totaal iets anders. Ex-Poorstar Johnny en Anita. Ja, Ex-Poorstar Johnny en Anita. Gewoon om even lekker jezelf te kunnen zijn. Ja, schrik niet. Dit is geen oproep van het UWV om te moeten solliciteren. Het is slechts een uitnodiging voor een feestie van Johnny en Anita op zaterdag, 19 november, in de hemkade te Zaandam. Deze zaterdag is uiteindelijk zover. De frituurpan, uh, de frituurpan zal over uur gaan draaien. En Irky zal met passend kapsel, heerlijke dans, de uit je maat muziek gaan draaien. Speciaal voor is er de porno bingo show waar je allerlei stoute eneltoys kunt winnen. Voor de echte oer-Hollandse Anita's is er Café Snol met het Nederlandse lied. Verenig jezelf in je knalroze legging en je kabelenteen in de fotostudio. Want de volgende dag kun je het waarschijnlijk niet meer navertellen. Als aanvulling op je uitkering trakteert star je op je dikke drama drive-in show. Met een stuurst stuurstokroze minivan met ingebouwde DJ boot. En een caravan met uh, plantenprint en ja... 80 bloemetjes bang. Zullen ze dit feestje compleet maken Traditioneel wordt de avond besloten Met een illegale street race Dus tune in die snelle bak van je En kom deze zaterdag Dat rubber laten branden op de hemkade Ja dan heb ik hier de timedave voor je Om 11 uur begint het met DJ Dirtcaps Om 12 uur is het de beurt aan Key. Gevolgd door 1 uur om 1 uur Vato Gonzalez en MC Chen Om 2 uur heb je Chicky de Hit Machine om half drie heb je Billy de Klit. Om half vier Lucien Ford. En tot slot van half vijf tot half zes Mike S. Deze area wordt gehoord door MC Sherlock. Dan heb je ook een tweede area met Flexme, uh, Meister F en Bob Wishman. Dat is happy hardcore en karaoke kun je daar verwachten. Dan heb je area drie, Café Snow met een Nederlandse lied en 80's en 90's hits. Nou ja, area one lijkt me dus het meest gezellige met een... Uh, Hele dikke lijnen, mag ik toch wel zeggen. Ja, dan ticketinfo. Kaartjes kun je voor 25 euro wegrissen in de voorverkoop bij Paylogic en alle Primera speciaalzaken. Je hebt ook curl tickets. Dat zijn twee Anita's op één ticket. Ze zijn voor 30 euro uitsluitend verkrijgbaar via www.explorestar.com. Ja, dan zijn er ook hele gave VIP-tafels. Die kosten 125 euro. En die worden geregeld door Johnny zelf Dus wil je meer informatie ga dan naar exportstar.com. En de dresscode ja het is altijd weer wat anders Johnny en Anita, Tokkies, familieflodder Denk daarbij aan dikke klokken, leggings, huisbroeken, gouden kettingen Tijgerprintjes, ausies en de campers, uh, kermis kamper look Met veel te korte rokjes en dito topjes En ja het belangrijkste is toch wel alle mannen, die moeten een dame meenemen. Oftewel, zonder Anita komt Johnny niet binnen. Dus voor in de agenda, deze zaterdag, 19 november. Johnny en Anita, ex in de hemkade in Zadam. En je bent welkom vanaf 11 uur. Door naar nieuwe muziek. En dat doen we met Diplo, Oliver Twist en Clow. Speciaal voor Mariska, die zegt, welke plaats draaide u we vorige week nou aan het einde van je set? Nou ja bij deze is een raadsel opgelost. Diplo en Oliver Twist. Een dikke go. Hier op jou zieven zo'n voorzie het in de house. Is zo meteen. Zat hier weer klaar voor je. De nieuwe zie het Six, seven, seven, seven, seven, seven, seven, seven, KO Remix, oftewel de afsluiter van mijn zit van afgelopen vrijdagavond. En deze avond, het de tweede uur, hebben we een hele gave zit. van niemand minder dan DJ Rehab. Oftewel... Gewoon zorg dat je hier jouw radio blijft aanhouden op CFM Zandvoort. Want dat hoort komt hier vanzelf zo voorbij. Ja, en ik zei al, we gaan richting het einde van het jaar. En dat betekent ook altijd weer, een serious request van Radio 3FM. En ja. Wat heeft dat met dance te maken, zul je zeggen? Want meestal staan er gewoon drie DJ's in huis en die zijn plaatjes aan het draaien. Maar verder is, is dat alles. Nou ja, op twint, dinsdag 20 december zal niemand minder dan Armin van Buren... ...samen met DJ's Jochem Miller en Erik Arboris... In het teken van 3FM Serious Request een optreden geven in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Iedereen die aan het evenement meewerkt doet dit belangeloos en de winst ervan gaat direct naar Serious Request. De Arman van Buren, ambassadeur van de stad, heeft vanmiddag in de Koen en op 3FM de aftrap gegeven van de kaartverkoop. Van 18 tot en met 24 december staat het glazenhuis van 3FM Serious Request op de Beestenmarkt in Leiden. In de aanloop na en tijdens deze dagen worden veel acties georganiseerd om geld binnen te halen voor het Rode Kruis. En een van de acties is het Armin van Buren voor Serious Request evenement op 20 december. Armin zal in de imposante stadsgehoorzaal samen met Jochen Miller en het 14-jarige, 14 jaar, je hoort het goed... DJ Talent Erik Arboris van 9 tot 2 uur in de nacht draaien. De kaarten zijn 35 euro en zijn verkrijgbaar via TicketScript. wwwalda of ja, een hele moeilijke link. Ga gewoon voor meer informatie naar de site van Serious Request. Dan schrijf je seriousrequest.3fm.nl Of meer info Armin van Buren en van Buren is met dubbel u. Tot zo weer een nieuwtje, door naar lekkere muziek, want ja, de partyguide, hij staat alweer te wachten. En daar die nieuwe muziek, wat is dat dan? Nou ja, dat is Jerome Robbins, Louis Corales. Music is my life. Dit is nog steeds jouw team van Zandvoort, tot aan 11 uur. De heetste beats. Zandvoort's grootste dansvloer, hij is weer geopend in het dan. Some music is mijn live hier bij jou CfM Sanford See het in the house En de klok van 10 voor 10 Hij is gepasseerd, dat betekent maar één ding De See It Party Guide Waar kun je dit weekend heen? Nou, ik heb alle feestjes op een rijtje gezet Vanavond kun je terecht bij Kevinson. Kevin Sanderson Live at Air Vanaf 11 uur ben je welkom Tot 5 uur in de morgen met in de line-up Kevin Sandersen Sonder, met een 3 uur durende set, Terry Toner En er is ook een second room gehost bij Overdraven Met Julian Simmons, Boy Tiemann en Rock'n'Rolla Dan wil je natuurlijk ook weten wat, wat kost het? Nou, voor 17,5 euro exclusief 4 ben je binnen en wil je meer informatie www.electronation.nl Vanavond kun je ook terug bij het feestje Upperclass, dat vind je in de Escape in Amsterdam de kaarten zijn 15 euro exclusief V. en dan de line-up Brian Chundro en Santos, Pascal Moreno en Tyron Campbell, Olivio Riven en Aaron Kill, Angelo Ravelli, Rico Passis, Johan Jonathan Eager en Sharif Emel Folli. En de MC van deze avond is MC Spider. En voor de kaarten ga je naar Z Tickets. Dan hebben we ook vanavond het feestje Pressure. In de Club 023 in Haarlem kaarten zijn 10 euro en wie vinden we daar? Billy de Glitz, Mark Benjamin, Daniel Mabius en MC Marboel. Dan gaan we naar de zaterdagavond hier bij sea It. Dan heb je in Club Air van 11 tot 5 het feestje 90s Now. Met in de line-up R1, Kerry Global en Super de Boer. En in Air 2 Jim Aanscheer en Nissel. De kaarten zijn slechts 13,5 euro. Exclusief v en zijn te koop via PLogic. Zoals elke week kom je ook het feestje framebusters tegen in de escape in Amsterdam. De kaarten zijn ook zoals elke week 16 euro. Maar ja, de line-up is elke week weer anders. Eén ding is zeker, DJ Raymundo is daarbij. Deze avond staat hij samen met Brian Chunders en Santos John Starr, uh, Costa Sachs. En in de Eclectic Deluxe staat Denny Canova. Dan heb je ook het feestje Sexy Motherfucker, Sexy in the House in de Panama, in de oostelijke handelskade nummer 4 in Amsterdam. Kaarten zijn slechts 10 euro, maar een line up om je vingers bij af te likken. De AfroBros, Bros, Miss Sugarware, Carlos Barbosa, Paul Coucherie, Waylon Pereira, Mixstar, Jada Silva, Pascal Moreno en Tyron Campbell, Amiquel, Osara, Michael, MC Genie, MC DJ, Punky Foyton, de Percussion en Sexy live. Oftewel Sexy in the House. In de area 2, daar vind je First Class Music presents Sexy Studio met Artistic Raw. Ronnie Ramsa, Chutri Joshua Kane, Mocha Drums, Blaster Jacks, Fresh and Funky, Lee Linguini and MC Juice. Dan in de derde area, Smash and Aris presents Urban in the House met Smash Aris Dash. Johnny Dev, Freshman en MC Cuba. Dit was de partycard voor deze week. En ja, je dacht toch niet dat ik jullie alleen liet... Uh, ...het tweede uur zonder deze plaats van DJ Remondo te draaien? DJ Remondo. Vorige week heb jij uh, zijn andere kunnen horen... ...maar nu gaan we toch echt naar zijn nieuwe trek draaien? Fuck it! DJ Remondo hier op jouw CFM Zandvoort met zometeen... Het tweede uur van jouw Siervent Zantwoord. DJ Reap, hier in de mix manuers. DJ Raymondo.